10 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Port Said in Egypte is de komende 30 dagen de noodtoestand van kracht. Dat heeft president Morsi bekendgemaakt tijdens een tv-toespraak. De noodtoestand geldt ook voor de steden Suez en Ismailia. Sinds vrijdag is het onrustig in veel Egyptische steden. Toen werd gedemonstreerd tegen Morsi en zijn partij de moslimbroederschap. Gisteren gingen veel mensen de straat op... om te demonstreren tegen de doodvonnissen voor 21 voetbalsupporters.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 Inwoners van de Amsterdamse wijk Eiburg hebben protest aangetekend... tegen de komst van een huis voor gescheiden ouders. Woningcorporatie Kei heeft daarom de plannen voor het project bijgesteld... zegt initiatiefnemer Visser op de Amsterdamse zender AT5. In het zogenoemde Parents House zouden vier gescheiden vaders of moeders... een kamer kunnen huren om dicht bij hun kinderen te blijven. Een bewoner zegt dat de buurt bang is voor verstoring van de rust in de straat... en ook vrezen ze waardedaling van hun huizen...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 Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 10 cent per of ga naar Erivisielive.nl voor een uniek aanbod. Langs de lijn met Jeroen Stomhorst. Een heel goede avond en welkom bij Langze Lijn op deze prachtige sportzondag Met veel schaatsen, want de WK sprint nadere donknoping. Michel Mulder leidt het klassement bij de mannen. Hij begint zometeen aan de tweede dag. Mulder heeft ervoor gezorgd dat hij nergens door afgeleid wordt. Op weg naar de wedstrijden. Ik heb niets gezien, niets gelezen. Uh, telefoon op uh, vliegstand... Uh. Vliegmodus gedaan, dus uh, ja, lekker rustig. En zo direct weten we of het hem heeft geholpen. Resultaat uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Het is het motto van de Eredivisie dit seizoen. De verliezers van een week geleden zijn nu weer de winnaars. Ja, dat, maar dat is voetbal. En, uh, en dat is deze knosgekke competitie. Want uh, kijk, wij hebben heel veel verloren onderweg de laatste uh, weken. En, en nu blijkt dus gewoon dat je nog gewoon overal weer... Uh, ja, voor meer kunnen doen. En het ging natuurlijk over de wederopstanding van Vitesse... en uh, over al het andere nieuws uit de divisie zo meteen. Met Bas Tichelen. Er werd rijkhalsend uitgekeken naar de mannenfinale van de Australian Open. Ruim drie uur lang werd er gestreden in de Laver Arena. Well, ladies and gentlemen, it is rapidly becoming one of the great sporting rivalries. Before we begin officially the presentation, let's put our hands together for two great athletes. Novak Djokovic en and Andy Murray. Marcelle Mesker vertelt ons zo direct alles over die finale. En we blikken met Hans Beum terug op het schaken in Bijk aan Zee. Tot 11 uur in langs de lijn. Maar, eerst, maar eerst naar Salt Lake City, naar Sebastian Timmerman. Sebas WK sprint de tweede 500 meter bij de mannen. Het wordt een spannend avondje voor ons hier, hè? Wat gaat Michel Mulder doen? Inderdaad, hij leidt het algemeen klassement na de eerste dag, na gisteren. En heeft uh, 1900 honderdsten van een seconde voorsprong op Pekka Koskela uit Finland. Hein Otterspeer, ploeggenoot bij Michel Mulder. Uit de, de beslisploeg van Gerard van Velden staat op de derde plaats. 31 ste achter Michel Mulder. En Stefan Groothuis staat zesde naar gisteren. Markt uit. Het doet dus niet meer mee door die bovenbeenblessure. Laatste rit dadelijk op de 500 meter is Hein Otterspeer tegen Michel Mulder. Mulder heeft dus de tweede binnenbocht. Die moeilijke binnenbocht altijd bij het sprinten. Daar moet hij vooral ook zijn hoofd erbij houden. Daar moet hij technisch goed blijven rijden. En als hij daar goed doorheen komt en geen fouten maakt... dan kan het zomaar zijn dat er een wereldtitel op hem ligt te wachten. Want hij heeft een ideale loting later vanmiddag op de 1000 meter met de laatste binnenbocht. Kortom, de 500 meter van dadelijk wordt uh, echt de sleutelafstand in het toernooi voor Michel Mulder. En misschien gaat het wel net zo hard bij de vrouwen waar we dus straks genoten hebben van dat Nederlandse record van Thijs Junema, 37 37.06. En zij doet nog altijd mee om de bronzen medaille in het vrouwen vrouwentoernooi. En als het echt spannend is, is uh, daar in uh, de Verenigde Staten, dan komen we weer terug bij uh, Sebas. Nu eerst het voetbal. Want de PSV is weer koploper van de eredivisie. Twente wist in de Kuip niet te winnen van Feyenoord. 0-0 bleef het. Coach Steve McClaren vindt het altijd belangrijk dat zijn ploeg de nul houdt en daarmee kan Twente volgens hem nog steeds kampioen worden. Well, I said, you know, defense does win championships. Um, but we have to, uh, we, we, you know, you come away here and you could win 1-0 in the end, and that's the kind of result that does win you the championship. So we, yeah, we need to keep. Clean het we proberen niet te scoren. Ja, dat is ook natuurlijk belangrijk. Je moet ook zelf scoren. Uh, ik bespreek het voetbalweekend als gezegd met Bas Tigra. Bas. Uh, ik heb er niks meer aan toe te voegen. dat <laughs> je er bent. 14 doelpunten heeft Twente nog maar tegen hè, dit ja. seizoen. Uh, dat is natuurlijk inderdaad heel belangrijk. Maar even over vandaag. Uh, kwam die defensie uh, in de problemen nog vandaag? Nou, kaart? jawel, want de eerste uur is Twente een beetje bang en loopt Twente een beetje achteruit. Zoals ik vind dat ze dat in eigenlijk alle topwedstrijden van dit jaar hebben gedaan, en in Eindhoven en in Amsterdam. Um, en daarmee brengen ze zichzelf eigenlijk, vind ik, voor een deel onnodig in de problemen. En Feyenoord heeft natuurlijk inmiddels wel weer een ploeg die daar dan ook bijna gebruik van maakt. Als dat een beetje mee zit, want die bal van immers, nou ja, hoe krijg je hem er niet in? Er mm -hmm. zijn natuurlijk wel wat kansen geweest. Um, dus ik vind dat Twente in fase echt in grote wedstrijden te veel achteruit loopt. En dan hebben ze een goede defensie en een hele goede keeper. Maar um, ik vind het niet altijd verstandig. Um, maar, maar wat is dan hun grootste manco? Waarom gebeurt het dan niet? Want ja, je weet ook, Feyenoord heeft een tik gekregen vorige week in de Arena. Ja, maar Twente ja. heeft natuurlijk toch wel... Ik denk dat iets moet groeien dat je echt voor je gevoel... een stadion binnenstapt en zegt, hier zijn we, kom maar. En als je de Kuip binnenstapt, dat is wel, dat is wel wat, hoor. Zeker sinds vorig seizoen, dat en is toch weer anders. Misschien, misschien duurt dat wel zeker. Maar misschien duurt dat wel uh, jaren voordat je als, uh, laten we zeggen... provincieclub, met alle respect, want dat is Twente natuurlijk nog altijd... Um, echt een stap maakt naar zeggen, nu zijn we een topclub. Dat is niet, gaat niet in twee, drie, vier jaar. Dat is niet zo. Wat ik wel grappig vond trouwens, dat realiseerde ik me in de auto... toen heb ik het net nog even opgezocht. Twente heeft nu twee keer 0-0 gespeeld na de winter. En ik denk dat er in Enschede al een paar mensen zijn die denken... oh, wat was er ook weer? In 2010 werd Twente kampioen, toen speelden ze na de winterstop de eerste twee wedstrijden, volgens mij tegen Utrecht en Groningen, 0-0. Aha, even, even... We even weten hoe dat ja. is afgelopen, uh, dan dan Feyenoord. Dat ging dus uh, als ze zegt uh, onderuit. Uh, een harde nederlaag in Amsterdam tegen Ajax 3-0. Werd het het komt altijd hard aan in Rotterdam, natuurlijk. Uh, was het voor Koeman vooral belangrijk dat er vandaag niet werd verloren? Ja, ik denk dat Feyenoord dat het uh, daarom niet zo'n superwedstrijd was. Nee, nou ja, dat, dat speelt wel een rol. Feyenoord wilde uh, zoals dat in voetbal jargon zo mooi heet: herstel. Die willen uh, na zo'n uh, flinke nederlaag en je zegt dat terecht tegen Ajax komt het extra hard aan, maar ook. Uh, 3-0, flink. Dan wil je dat er een, een, een wedstrijd komt... waarin je als trainer zegt, oké, okay, we staan er weer. Nou, dat hebben ze wel goed gedaan. Het eerste uur zijn ze beter geweest, gevaarlijker. Nou, ik, ik denk dus nogmaals dat dat ook komt... omdat Twente te veel, eh, misschien wat bangig achteruit loopt. En in het laatste half uur is Twente weer wat eh, de bovenliggende partij. Maar het was een interessante wedstrijd... maar ook niet eh, waar de vonken vanaf vloog. Nee, um... Ajax, dat leek op een eenvoudige overwinning af te stevenen tegen Vitesse. 2-0 stond het in de Gelderdoom voor de Amsterdammers. Maar nadat uitgerekend Theo Jansen voor de 2-1 zorgde, verloor Ajax alsnog met 3-2. Laten we even luisteren naar de reacties van de coaches na afloop. Fred Rutte en Frank de Boer. Er zijn momenten in een wedstrijd. Dat een wedstrijd kan kantelen. En dat is zo'n 2-1 moment uh, uit het niets. Ja, dan, dan zag je een houding van, uh, van de groep van uh, we gaan, gaan, gaan voor de volle winst. Dat, dat kon je gewoon zien. Dat, dat straalde ze gewoon uit. Het en... En, ja, is een goede les dat je als je 2-0 uh, voorstaat... dat je juist misschien nog wel geconstateerd moet zijn. Ja, dan is dat denk ik... Uh, ja, mentaal is dat heel erg goed. Zeker in de, in de fase van het seizoen waar wij in zitten. Dan is deze overwinning, die moet ons gaan helpen. We hebben nog genoeg tijd om te herstellen. En daarom uh, is het wel goed dat er dan deze Nederland op dit moment komt... als dus hij toch een keer moet komen. En dan uh, is iedereen weer met beide voetjes op de grond... en uh, kunnen we weer naar voren kijken. Ja, dat, maar dat is voetbal. En, uh, en dat is deze gekke competitie hier. Want uh, je ziet het overal weer. En uh, iedere week is het weer anders. Dus, uh, ja, dat is het mooie van voetbal natuurlijk. Alleen uh, niet zo mooi voor ons uh, vandaag. En, en nu blijkt dus gewoon dat je nog gewoon overal weer uh, ja, voor mee kunt doen. Ja. Want uh, inderdaad, de verliezers van vorige week zijn de winnaars van, uh, van, van deze week. Bas, het blijft een rare competitie... Uh... Ajax natuurlijk de grote winnaar. Iedereen schreef Ajax alweer naar het kampioenschap. En vandaag verliezen ze dus allemaal weer van Vitesse. Ja, dat maar... vorige week zo hard te ja. ging tegen AZ. En als we nou lekker opportunities blijven doen, Jeroen... dan is uh, nu PSV weer kampioen. En volgende week uh, verliest PSV van ADO en Ajax van VVV... en Feyenoord van Willem II. En dan wint Twente van Utrecht. En dan is Twente het weer. Het ja. zal allemaal wel. Het enige wat het aangeeft is dat de verschillen heel klein zijn. Um, zeg maar bij de top 5. En dat maakt het wel heel interessant. Uh, de vorm van de dag, uh, net een beetje geluk, net een beetje pech... dat gaat echt een hele belangrijke rol spelen. Want ik vermoed echt... ik had wel verwacht dat de verschillen klein zouden zijn... en dat er echt een soort kopgroepje van drie, vier, vijf ploegen... wel in de buurt van de titel zou kunnen komen. Maar ik had niet verwacht dat het nu... Uh, na twintig wedstrijden echt met zo weinig verschillen Nog steeds. Hè? Ja. En ook nummer zes Utrecht doet gewoon mee. Ja. En dat is zo, en die zie ik dan gek genoeg niet als titelkandidaat... maar als je nu nee, maar... kijkt naar de punten... ja, dan hebben ze er maar twee minder dan uh, Vitesse of Feyenoord. En ze kunnen belangrijke punten afstoepen... Uh, als je zo in vorm bent, natuurlijk, van de top. Dat sowieso, en dat heeft Utrecht natuurlijk al bewezen tegen Ajax. Ze hebben thuis van PSV gewonnen, ze hebben tegen Twente gelijk gespeeld in Utrecht. En komende zondag is die wedstrijd in Enschede staat op het programma... dus dat wordt ook wel weer interessant. Ja. En nou ja, kijk, als je zoveel ploegen hebt die onderling punten aan elkaar kunnen verspelen, dan wordt het automatisch leuk. Ik las een tweet, volgens mij, van een collega van Nusport. Die had een ranglijstje gemaakt van de top 5. Ja. Alleen maar op basis van de onderlinge wedstrijden. dan blijkt dat Vitesse bovenaan staat met 13 uit 5. En dan PSV, of dan Ajax, dan PSV, dan Twente en dan Feyenoord. Ja, kampioen word je tegen het lijntje, zeggen ze ook al eens. Ja, maar nog even over die, het. <laughs> over die wedstrijd Vitesse-Ajax... Ajax uh, in goede doen vorige week, die mag dat natuurlijk niet weggeven met 2-0. Nee, dat is ook iets van het... volwassenheid wat in die ploeg moet zitten, toch? Ja, en als je nou precies kijkt waar, uh, wat het breekpunt in de wedstrijd is... Uh, is natuurlijk de 2-1, uh, waar nou net de volwassenheid van Ajax er even niet was... omdat Veldman, jonge speler, onervaren, zich echt laat aftroeven door Theo Jansen. Die ja, gaat het duel eigenlijk een half aan. Dat kan wel, wel aan, gebeuren, hè? Bedoel, ja, ja, ja, dat dus dan horen wij nu zeggen, dat mag niet gebeuren op dat niveau. Maar tuurlijk kan dat gebeuren, want het is mensenwerk. En die jongen die staat er nog geen seizoenen. En die heeft dat daar moeilijk mee. En die gaat het duel eigenlijk half aan. En ja, in 9 van de 10 gevallen, bij wijze van spreken, schiet dan uh, Theo Jans in dit geval die bal over of naast en is er ook niks aan de hand. Maar nu gaat hij erin. En krijgt Vitesse, dat hoorden we Fred Rutte net zeggen, weer het gevoel van: oh, wacht, dat kan. Ik denk bij Vitesse, wat heel belangrijk is, Vitesse kan heel goed voetballen. Als het kan, maar als het moet, is het ook weer wat anders. Want dat zijn ze daar ook niet gewend. Ik heb ze tegen Heerenveen gezien verliezen, tegen AZ gezien, dan verloren ze. Dat was echt niet goed. En uh, dat zijn van die wedstrijden, dat hebben ze zo'n moeilijke serie gehad waarin het mocht. En dan moet het ineens en dan is het moeilijker. Ja. Dus ik denk dat die er wel wat, wat onervaren daarin zijn. Maar goed, vandaag doen ze het doen ze er erg goed. Ja, en uh, uiteindelijk is de conclusie dus dat er geen topploeg een uh, serie kan neerleggen hè, in de, deze competitie. Nee, dat klopt. En het ligt dicht bij elkaar. Dus eigenlijk alleen maar hartstikke leuk. Ja, Utrecht dan nog eventjes. Want ja, uh, als gezegd, die staan op de zesde plaats. Zonder dat het enorm opvalt. Draait de ploeg van Jan Wouters een fantastisch seizoen. En die houtkamp sprak met uh, Jan Wouters, de trainer van Utrecht, naar de 3-1 overwinning op Willem II. Maar wat ik wel grappig vind, je staat twee punten achter Feyenoord. Eh, ook zoiets achter eh, Vitesse. En Vitesse en Feyenoord worden als kampioenskandidaten gezien en jullie niet. Nou, en terecht. Volkomen terecht. Uh, wij voelen ons geen, uh, geen kampioenskandidaat, zeker niet. Dus wat dat betreft... Uh, vindt... Het zijn maar twee punten. Ja, oké, okay, maar uh, wij, wij hebben ten eerste niet het doel om kampioen worden, te worden... Uh, Mocht het. Nee, nee, daar ga ik niet aan beginnen. Nee, dat is absoluut. Uh, uh, het klopt, de eerste vijf zijn kampioenskandidaten. Daar horen wij niet bij. Maar we staan wel in de buurt. We hebben niet het doel om kampioen te worden. Nee. In feite heeft iedereen het doel om kampioen te worden. Wel, nee. maar... Wat Jan zegt is volkomen terecht en volkomen realistisch. Het slaat helemaal nergens op om nu te doen alsof Utrecht kampioenskandidaat is. Dus die hebben een, een relatief jonge ploeg. Veel jongens uit de eigen opleiding. Um, die Ayoub vandaag die weer inviel. Kali is een goede speler. Van de Hoorn loopt er ineens goed te verdedigen. Maar heeft Utrecht zo'n seizoen zoals Ado dat twee jaar seizoenen Nou ja, dat had, zou zo? kunnen. Dat je dat zou alles even op zijn plek valt. Ja, en waar je dus ook wel talent hebt en waar ook misschien wel zal blijken... dat de komende twee, drie, vier jaar eh, spelers die nu bij Utrecht spelen... dan bij grotere clubs spelen, dat iedereen zegt... ja, maar joh, dan kun je een keer zesde worden of vijfde met zo... Met, met, met die spelers, snap je? Dus dat zou best kunnen. En Utrecht, uh, het zit mee. Ik vind het heel volwassen doen tegen Willem 2, vandaag gezien, toevallig. Dat gaat allemaal hartstikke goed. Ja. Uh, maar nee, die worden, die worden geen kampioenen. Gelukkig weten ze dat zelf ook. Hoor. Goed, ja. Ik vraag het iedere week zo'n beetje aan uh, de voetbalman die hier zit. Op, op wie zit jij nou uiteindelijk je geld? Nou ja, ik, dat is niet om nou de wijsneus uit te hangen. Maar uh, dat doe ik op zich best graag, maar dan liever thuis. <laughs> oh. <laughs> nee, hij heeft ook geen enkele zin trouwens. <laughs> Uh, yes. Nee, maar ik roep al het hele seizoen PSV. En dat doe ik echt op basis van het ene en simpele gegeven... dat die zoveel goede spelers hebben gekocht in de afgelopen 2, 2,5 jaar. Um, dan moet dat een keer gebeuren daar. En ik denk dat dat uiteindelijk toch de doorslag geeft... met en Strootman, en Van Bommel, en Toyvonen, en Narsing, en Mertens. Ja, maar goed, dat gaat nog wel een ja. keer gebeuren. En dat gaat met de andere ploegen ook wel gebeuren. Maar uiteindelijk staan ze toch bovenaan... terwijl ze eigenlijk twintig wedstrijden hebben gespeeld... waarvan ze zelf denken, we zijn niet tevreden. Bas Tichler zegt de PSV. Bas, dank je wel. We gaan naar het schaatsen toe. Want Thijsje Oenema heeft ruim een uur geleden haar eigen Nederlands record aangescherpt. Uh, Sebas zei het al zojuist. Gisteren reed ze het record van Andrea Nuit uit de boeken. Na nou, 4000 dagen. En vanavond ging ze er met 37,06 nog veel sneller. Oenema werd tweede. En Jeroen Steektenburg praat na met de snelste vrouw van Nederland. Ja, gefeliciteerd met een geweldige 500 meter. Schaatsers hebben het altijd over stapjes zetten. Dit zijn reuzensprongen. Ja, dat ik hier niet weer 3-10 eraf rijd van gister, uh, had ik zelf niet durven denken, nee. Toch dacht jij dat het beter kon? Is dat ook wat je meeneemt dan? Dat vertrouwen? Ja, ik wist dat ik nog een stapje wel ergens kon maken, alleen uh, dat er zo'n hap af kwam, dat uh, had ik dan weer helemaal niet verwacht. Schrik je dan? Nee, nee ja, nee. Het is alleen maar heel leuk dat je het hier rijd, ja. Waar zat het in? Ja, nou, mijn opening was nu heel goed. Had... 10-23. Ja, ik... Als hij buitenbocht mocht aan draaien, dan hoor ik de stadio zeggen, 10 to forty. Nee, Dat kan niet, toch? Denk jij nog tijdens zo'n race? Ja, nou ja, je hoort het. En ik heb nu geen bord meer, dus toen, ja, toen hoor ik dat, nou dat gaat weer heel goed. Alleen nee, uh, kon ik wel mooi naar bikes toe rijden. de laatste binnenbocht ging best dus wel goed. En uh, ja, dan uh, kom je over de finish. een 37-0 staan dat is wel echt heel hard. Hey, je blijft heel nuchter. Dit was een week geleden, een tiende boven het wereldrecord. Ja, ja. ja, nou ja. Nou ja, dat is niet zoveel. Nee. Um, bleef je rustig? Want ik zag je voor de race. Toen leek je toch een beetje nerveus net voor de start? Uh, ik was op zich nog wel redelijk. Ik voelde wel wat meer spanning dan normaal. Normaal heb ik eigenlijk bijna geen spanning. En nu wist ik wel, het is een best wel een belangrijke rit. En uh, ik wou vooral meneer ons record houden. En ik nou ja, voor de rest. Uh, ik zeg, iedereen veel harder rijden. Ik nou, ik moet nog aan de bak ook met die laatste binnenbocht. En, uh, maar ja. Met een beetje meer spanning en ik, is alleen maar harder, dus dat is alleen maar mooi. Nu ga je in geweldige vorm naar de laatste duizend toe met een kleine achterstand op het podium. Maar wel drie meiden die gisteren allemaal harder reden uit de duizend. Hoe ga je dan zo'n duizend in? Nou ja, net zoals gisteren. Ik moet gewoon uh, bij mijn taken houden, bochten goed aansnijden en goed hard weggaan. En dan uh, kijken wat wat het, uh, het laatste rondje nog overblijft. En uh, zo hard mogelijk en als het niet harder komen, dan kan ik niet harder. En dan uh, zien we waar we staan na vier afstanden. Kun je daar weer zoiets geks doen als je net op de 500 hebt gedaan? Nou ja, je weet het nooit. Alleen uh, Wat ik gisteren ook al zei, ik ga uh, niet zo heel veel duizend. Het is dus mijn laatste duizend van het seizoen zelfs. Dus laten we er dan wat moois van maken en zien het wel. Ja, Thijsje Oenema ze het fantastisch. Juist op de 500 meter en ze moet het afmaken. Zometeen op de duizend. Dat ze later eerst een bericht over uh, Nicolien... Sauerbrei, ze heeft van de wereldkampioenschappen snowboard geen succes kunnen maken. De Olympisch kampioen werd al in de achtste finales van een onderdeel parallel slalom uitgeschakeld. Sauerbrei had in Stonum in Canada ook al geen succes op de parallel reuzenslalom. Ze kwamen op dat onderdeel zelfs niet door de kwalificaties. Het waren voor Sauerbrei dan ook wereldkampioenschappen om snel te vergeten. Hier ben ik absoluut niet voor gekomen en het zag er zo veelbelovend uit. Alles liep zo goed en ik denk ik ben er op tijd. En het is nu de kunst om het gewoon mijn goede gevoel van vorige week vast te houden... voor de rest van het seizoen, want daar kan heel veel moois gebeuren. Alleen had ik het heel graag deze twee dagen willen laten zien... en op het moment dat het er ook, dat, dat het er ook in zit... Ja, dan is het de kunst om het eruit te laten komen. En dat is gewoon absoluut niet gelukt. Dan uh, gaan we zometeen weer terug naar Sebas. heb ik ondertussen een paar berichten voor u. K. heeft de kwartfinale van de Afrika-cup gehaald. In de laatste groepswedstrijd won de ploeg met 2-1 van Angola... Kaapverrie won en blessure tijd. En Tony Vareda, die bij Sparta speelt, begon in de basis. Guy Ramons en Josimar Lima, die eveneens in de Nederlandse competitie spelen, zaten bij Kaapverrie op de bank. Maar een uh, prachtige prestatie uh, van uh, dat land. Zuid-Afrika is door een 2-2 gelijkspel tegen Marokko ook door naar de kwartfinale. Voor Marokko zit de Afrika Cup er na drie groepswedstrijden al op. In de Marokkaanse selectie zaten onder andere Mounir El Hamdoui, Karim El Amadi, Nordin Amrabat en Ismaël. Aysi Asaidi. En Westie Stijder heeft zijn debuut bij Galatasaray... ...opgeluisterd met een 2 en overwinning op Besiktas. Snijder deed het laatste half uur mee bij Galatasaray. De aanvoerder van het Nederlands elftal kwam in de 57e minuut het veld in... ...met rug nummer 14, dat wisten we al. Galatasaray verstevigde de koppositie in de Turkse competitie... ...door deze overwinning. Na 19 wedstrijden heeft de titelverdediger 36 punten. Het zijn er vijf meer dan Besiktas en Batje. Lionel Messi heeft ervoor gezorgd dat Barcelona een grote zegen heeft behaald... door vier treffers van de Argentijn. Ongelooflijk won Barcelona met 5-1 van Osasuna. Bayern München is nog verder uitgelopen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Joep Heinkes won met 2-0 van VfB Stuttgart. De voorsprong op de nummer 2, Bayern Leverkusen, is opgelopen tot 11 punten. Arjen naja Robben zat overigens de hele wedstrijd op de bank bij Bayern München. Dan nu tennis. Novo Djokovic schreef vandaag geschiedenis... als eerste tennisser in het professionele tijdperk. Won hier voor de derde keer op rij de Australian Open. Djokovic versloeg in de finale Andy Murray in vier sets. Adelijn, Marcella Mesker... Marcella, uh, de laatste keer vanavond gaan we praten over de Australian Open. Djokovic wint het toernooi. Uh, was dit ook echt een toptoernooi van Djoko? Um, nou, uiteindelijk wel, want... Um hij schrijft wel geschiedenis. Hij wint uh, voor de derde achtereenvolgende keer de Australian Open. De vierde keer in totaal. En uh, er zijn maar weinig spelers die dat hebben geflikt. Ja, Agassi vier keer, Federer vier keer. Maar uh, drie keer op rij, de laatste keer dat dat gebeurde... dat was uh, de Australische tennislegende Roy Emerson in de zestiger ja. jaren. van de Even vorige, een andere tijd hè, was dat. Andere tijd, maar het geeft al aan um, hoe goed deze prestatie is van Novak Djokovic. Ja, uh, waar het ook over gaat deze dagen, de, zeker vandaag, is dat Djokovic meer tijd had na zijn gewonnen halve finale tegen David Ferrer. Dat was sowieso al een wat makkelijker overwinning dan Murray had op Federer natuurlijk, die vijf sets in de bak moest. Maar dat is toch wel een dingetje, hè? Dat, dat, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Nee, dat, uh, dat klopt. Um, als je nagaat dat uh, bij alle andere uh, Grand Slams... Uh, dus Roland Garros, Wimbledon en US Open... Uh, daar zijn de mannen halve finales gewoon op dezelfde dag. Mm -hmm. Dan hebben ze één dag vrij, of misschien twee dagen vrij. Maar het is een eerlijke strijd. Ze hebben evenveel rustdagen. Bij uh, de Australian Open is dat niet zo. Heeft de ene halve finalist, die wint, die heeft twee dagen rust. En de andere, het onderste deel van het schema... die heeft maar één dag rust. Ja, nou was het net zo dat Murray... Die die hele lange partij tegen Federer had. Dus die had amper één dag om te herstellen. En ja, dat was, dat was echt vandaag te merken. Want na twee sets en nog een beetje was het gewoon helemaal op bij Murray. Zijn voeten ja. waren kapot, hij had blaren. Uh, hij begon te grijpen naar zijn hamstring, naar zijn beel. Um, hij zag er gewoon heel vermoeid uit. En Djokovic, ja, die was zo fris als een hoentje. Dus in een, uh, in een uh, wedstrijd als dit, een grote finale... ja, dan moet toch de rusttijd uh, voor ja. beide uh, finalisten gelijk zijn. Is dat nou altijd zo, bij de Australian Open? Dat de een twee dagen heeft en de andere één dag? Ja, Want nu klopt. wordt er juist heel veel over gesproken. Juist omdat het waarschijnlijk ook zo zichtbaar was. Ja, het was heel zichtbaar. En uh, ja, we hebben het andere jaren ook gehad. Uh, Jokowi's bijvoorbeeld... Uh, Vorig jaar die speelde een finale tegen Nadal van bijna zes uur. En die had ook maar één dag rust. En die halve finale was toen tegen Murray. En dat was ook 7-5-5 de set. Dus hem lukte het wel. Dat geeft al aan hoe goed Djokovic fysiek, mentaal, of hoe je het wilt noemen. Mm -hmm. um, maar um, uiteindelijk gaat het toch om de gelijkheid. En ja, uh, het is natuurlijk om een commerciële redenen: uh, tickets verkopen de ene dag. Tickets kunnen verkopen de andere dag. Um, ja, en dan ertussenin een dag dat de vrouwen nog eens een finale spelen. Dus dan heb je drie topdagen achter elkaar. Of vier eigenlijk met de finale erachteraan. Ja, ja en uh, in dit geval um, is het gewoon eigenlijk niet fair. En uh, ik denk dat ze dat in de toekomst moeten veranderen. Ja, daar zal wel even over gesproken worden daar in Australië. En misschien hè, dat de spelersvakbond zelf aan de bel gaat trekken natuurlijk. Omdat het nu zo duidelijk was. Ja, misschien, misschien wel. En zeker in, in het huidige moderne tennis... waar, waar de fysiek ja, eigenlijk de, de belangrijkste factor is. Ja. Um, goed, Djokovic uh, wint dat toernooi. Wat viel er verder op in het mannen toernooi? Bij jou? Wat... Ja, nou ja, het waren natuurlijk toch weer de top vier van de plaatsingslijst. Oké, okay, Nadal was er niet bij, dus in zijn plaats stond Ferrer. Dus je ziet wel weer de top vier, de big four, um, ja, die het weer heel goed doen... En, en dan topwedstrijden tegen elkaar spelen. Maar het lijkt wel of het, of het gat met de ja. subtop uh, groter wordt... Dus uh, ja, dat, dat is al een tijdje aan de gang. En dat veranderde zeker uh, bij deze Australian Open niet. Wat me wel opvalt uh, is dat het toch weer Djokovic-Murray is. Hè? Net als bij de US Open, de laatste Grand Slam van vorig jaar. Ook die twee in de finale. En we krijgen natuurlijk toch een rivaliteit met deze twee 25-jarigen. Er zit ook maar één weekje tussen qua verjaardag. <hums> uh, die gewoon nog vijf, zes, zeven jaar gewoon tegen elkaar gaan spelen. Dus die gaan de rivaliteit die Federer en Nadal hadden... En nog steeds een klein beetje, ja, daar kruipen zij naartoe. Die gaan ze misschien wel even naren. Want uh, Federer gaat minder spelen, is 31. Nadal is er helemaal niet bij. Die gaat toch meer uh, op gravel spelen. Hè? Want zijn lichaam kan dat ook allemaal niet meer aan. Zijn knie met name. Dus we gaan gewoon heel veel Djokovic en Murray zien. Ja. Ook dit jaar. En dat is ook prachtig. Uh, nog even kort dan, we gaan zo naar het schaatsen toe. Marcella, uh, nog even naar die Nederlandse finale plaatsen. ja, dat is toch bijzonder. Twee Nederlandse op de Australian Open. Een Grand Slam in de finale. Hazen en Seisling. Gaan zij uh, meer dubbelen, denk je, in de toekomst? En samen voor mooie prestaties zorgen? Of was het echt een bijnummer? Nou ja, de dubbel is natuurlijk een bijnummer, maar het was uh, voor ons... voor ons Nederland was het natuurlijk een hoogtepuntje. En dat was een superhoogtepunt voor Sijsling en Hazen. Zeggen absoluut vaker dubbelen. Ja, je kan zeggen team, uh, Holland Team NL met Spaanse begeleiding... want ze hebben alle twee een Spaanse coach. Ze staan ongeveer hetzelfde op de enkelranglijst, uh, zo 60, 70. Nou ja, dan gaan ze dezelfde toernooien spelen... Kunnen ze trainen met elkaar. Uh, ze spelen uh, een wedstrijd. En ze kunnen kijken bij elkaar. Ze gaan dubbelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor hun enkelspelresultaten. Om ja, dit Stramien samen dubbelen. Samen trainen. In een team een beetje op te trekken. Om dat vol te houden. En dat zal ze ongetwijfeld gaan helpen de komende jaren. We gaan het zien. Marcella Mesker bedankt. Ook voor de afgelopen twee weken. Het uh, steeds bijpraten over de Australian Open. Ze zitten er, er echt op. Op naar Rotterdam. Goed, dan uh, Sebas. U hoort het, het geluid uit de hal naar de Olympische hal van Salt Lake City. De belangrijkste ritten 15, 16, 17 en 18 komen eraan. Sebas, de 500 meter. Het wordt spannend. Het wordt uh, hartstikke spannend. En, uh, iedereen, uh, of ze nou uit Amerika komen en hier zitten toe te kijken of uit Nederland... maar verheugt zich toch op uh, de laatste rit. Speer, Michel Mulder. Dat wordt toch een klapper. En als Michel Mulder die tweede binnenbocht maar houdt... dan kan hij een hele goede basis leggen voor wellicht een wereldtitel. Maar goed, dat is... Toekomstmuziek zien we straks. Kijken nu naar die ijzersterke rust Dimitri Lopkov. En de Koreaan Taebe Mo, 23 jaar jong nog altijd pas. Ik uh, zag dat net staan op mijn papiertje. Toen dacht ik, klopt dat wel. 23. Ja, hij is pas 23 nog steeds. En toch Olympisch kampioen op de 500 meter. Olympisch zilver op de 1000 meter. Maar op diep afstand uh, reed hij gisteren tegenvallend. En daarvoor prutste hij eigenlijk een goed klassement naar de eerste dag. Heeft dus dat goed te maken. 79 is de opening voor Tademo. 9,81 de openingstijd voor Dimitri Lopkov. Snelste tijd op deze tweede 500 meter staat er maar voor Giorgi Kato. 34,29. met die tijd kunnen we, of Kato kunnen we voor wat betreft het algemeen klassement vergeten. Uh, de nummer 8 uit het klassement leidt deze rit. Maar daar komt Mo in de binnenbaan. Oeh, gaat naar buiten, raken elkaar bijna. En dan uh, lijkt het met een Lopkov die hier Mo gaat verslaan. Dat gaat inderdaad ja, gebeuren. En dat doet in 34-60. En 34-72 is de eindtijd. Voor tijde, Tijbe Mo. Die door die moeilijke tweede bocht. die moeilijke binnenbocht opnieuw tijd gaat verspelen. Lopkov is Mo ook voorbij gegaan in het algemeen klassement. En ik had toch van tevoren wel verwacht dat Thijbe Mo meer mee zou gaan doen in het algemeen klassement dan dat hij nu doet. Want uh, Teiber Mo is uh, niet lekker bezig dit weekend. Laat links en rechts behoorlijk wat steken van Lopkov. Uh, gaat hem dus voorbij in het klassement. En wat betreft dat algemeen klassement... ...gaan we nu ook de eerste Nederlander in de baan zien in de 16e rit. Ja, als je praat over sprintklassementen... ...hier staan de twee, zeg. Hier staan uh, twee wereldkampioenen. Groothuis, de wereldkampioen van het vorige seizoen in Calgary... ...tegen Q. Yuki, 34 jaar uit Seoul. Dat ruzie met de Koreaanse bond afgelopen zomer begon slecht aan het seizoen. reed uh, geen enkele keer eigenlijk een rit. Zeker niet op de 500 meter die je bij hem zou verwachten in de wereldbekers. Kwam hij maar niet in de top 10 terecht. Maar kyu yuk Lee, de viervoudig wereldkampioen uit het verleden... is hier best bezig aan een uh, aardig goed toernooi. Hij staat op de vierde plaats in het algemeen klassement. Deelt die vierde plaats met de Canadees Jamie Gregg. En heeft een voorsprong op Stefan Groothuis. Die zesde staat van 900ste van een seconde. Groothuis gisteren goed op de 500 meter, 34-82. Maar slecht op de 1000 meter waar hij zijn bocht verprutste. Heel moeilijk weg als altijd Stefan Groothuis. Terwijl Q-Yukli beter weg is. Beter uit de spreekwoordelijke startblokken. Q-Yukli opent in 9.74 om 9.96 voor Groothuis. Groothuis door de eerste buitenbocht heen. Ja, dat gaat goed. Dat gaat goed. Maar hij vallen achterstand van zo'n 15 meter op Q-Yukli. Die van de binnenbaan naar de buitenbaan gaat. Aan de andere kant van de hal waar geen tribunes staan. Dan heb je het idee soms dat je in een zaal aan het sporten bent. En dan gaat het bijna mis met uh, Stefan Groothuis. Groothuis die met zijn hand naar het ijs moet. Ruim de buitenbaan dan komt. En dit is dus een race met hindernissen. Hier gaat hij veel tijd verliezen. Lee 34, 73 is ook slecht. En Groothuis 35, 29 is ook niet goed. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hier uh, uh, gaan Groothuis en Lee niks aan hebben voor het algemeen klassement. En dat is zeer tegenvallend, die 35-29 van Stefan Groothuis. Vooral in het tweede deel van zijn race. Vooral in die tweede bocht, de binnenbocht. Daar ging het mis met Groothuis. Daar verliest hij de balans, daar verliest hij de druk. En moest hij dus met zijn linkerhand naar het ijs om niet ten val te komen. Zoals Mark het gisteren trouwens overkwam. het doet vandaag niet meer mee. En Groothuis gaat dus behoorlijk, behoorlijk zakken in het algemeen klassement en zal heel veel goed moeten maken... op de afsluitende duizend meter om nog iets van het klassement te maken. We gingen er al vanuit dat hij zijn wereldtitel zou gaan kwijtraken na gisteren. En dat uh, uh, kunnen we dus nu wel definitief zeggen. Stefan Groothuis, twee ritten nog te gaan. Jamie Gregg, de Canadees nu in de baan tegen Pekka Koskela. Gregg is de nummer vier in het algemeen klassement. Zoals gezegd, deelt na de dag van gisteren die plaats met Kyu Lee, die dus net met 34, 73 ook uh, toch tegen viel. En nu dus Greg in de baan om zijn 500 meter, tweede 500 meter van dit weekend te rijden. Tegen Pekka Koskela. Pekka Koskela de vind Tweede. 1900 honderdste van een seconde. Achter Michel Mulder. Koskela dadelijk ook de tweede binnen, uh, binnenbocht. Net als Michel Mulder uh, heeft dadelijk in die laatste rit tegen Hein Otterspeer. De atletiek start bij Jamie Greg. De gewone start, conventionele start, zeg maar houding bij Koskela misschietje bij Koskela na de eerste meters en dan opent Jamie Greg het beste, opent de 9,67 om 9,80 voor Pekka Koskela die door de buitenbocht gaat, daar dicht langs de blokjes rijdt en die blokjes niet aanraakt. en dan met een uh, 10 meter achterstand op Jamie Greg de kruising opkomt gereden daar richting de Canadees rijdt ook hij, ook Koskela met zijn hand naar het ijs voor. Komt een beetje overeind, maar zit wel dicht in de buurt van Jamie Gregg. Koskala kan nog de rit gaan winnen of wordt het toch de Canadees? De Canadees gaat de rit winnen. Jamie Gregg en 34,50. Dat is de tweede tijd achter Kato, 34,63. ...voor Pekka Koskala die daarmee aanmerkelijk langzamer is ook dan uh, gisteren. En dat heeft alles te maken met die tweede bocht waar hij het uh, moeilijk mee had. En dan verlies je heel snel heel veel tijd. Dan verlies je snel honderdsten, misschien wel tienden van een seconde. En dat zorgt er dus voor dat Pekka Koskala die 34-63 op uh, de borden neerzet. Maar wel van de rijders die tot nu toe geweest zijn... ...de beste is in het algemeen klassement na drie afstanden. Eén rit nog, laatste rit nog, Nederlandse rit nog... Een beslist rit eigenlijk. De ploegenoten staan in de baan. Michel Mulder, leider in het algemeen klassement na de dag van gisteren. En dat bij zijn eerste WK-sprint tegen Hein Otterspeer. De nummer 3. na gisteren. Onderlinge verschil. 31 honderdste van een seconde. Michel Mulder... Is normaal gesproken de betere op de 500 meter. Hein Otterspeer normaal gesproken de betere op de 1000 meter. En dat zagen we gisteren ook terug. Want waar Mulder vijfde werd op de 500 meter werd Otterspeer slechts zeventiende. En won vervolgens wel de 1000 meter Otterspeer. Die uh, gooide een goede 500 meter gisteren weg in die binnenbocht. In die tweede binnenbocht waar hij heel ver naar buiten ging. En waar hij maar net op de been bleef. En het geconcentreerde gezicht bij Michel Mulder. 26 jaar is die afkomstig uit Zwolle. En een man die niet alleen op ijs snel is, maar ook op de wieltjes. Eigenlijk is hij al anderhalf jaar onafgebroken met topsport bezig. Vorig seizoen geschaatst. Daarna de skates op. Werd hij wereldkampioen op de 500 meter in Italië afgelopen zomer. En met een weekje rust ging hij hup terug het ijs op. En is bezig aan een prima seizoen. Houd die binnenbocht. Oeh, een valse start van uh, Hein Otterspeer. Op het moment dat ik wilde zeggen. Hou die binnenbocht goed dadelijk, uh, Michel Mulder. En zorg dat je daar geen fouten maakt. Maar Otterspeer was te vroeg weg. En heeft dus nu een valse start achter zijn naam staan. Ook bij hem natuurlijk, ook bij Hein Otterspeer, de 24-jarige Zuid-Hollander zullen de zenuwen toch wel door de keel heen gieren. en zal de, spanning, zal de spanning ontzettend hoog zijn, want hij heeft gewoon uitzicht ook op een podium. Als hij niet veel verliest op de 500 meter nu, dan kan hij zomaar ook meegaan doen dus om de podium plaatsen op dit wereldkampioenschap. Vorig seizoen was Otterspeer er al wel bij in Calgary. Eindigde hij op de zevende plaats bij dat wereldkampioenschap daar. Voor hem dus zijn tweede Wereldkampioenschapsprint. Otterspeer die in de wereldbekers al twee keer een duizend meter won. Gisteren won. Dus nu weer opmakend voor start 2. Die moet goed zijn. Hier mogen geen fouten gemaakt worden. Anders is het over en uit. Aan de andere kant van de Utah Olympic Oval. Die redelijk vol is gelopen. Ook met Amerikanen staan ze weer klaar. Michel Mulder in de buitenbaan. Hein Otterspeer in de binnenbaan. Blijf stil, sta stil. Ja, ze zijn goed weg. Nou, wat heet goed weg? Goed weg qua start gesproken. Maar direct na de start maakt hein Otterspeer een foutje. Valt hij een beetje voorover. En dat kost heel veel tijd. Michel Mulder ondertussen opent in 9,71. En als dit maar geen moeilijke kruising wordt. Want Otterspeer komt maar net via de binnenbocht van Michel Mulder uit. En dit is dan wel in het voordeel van Mulder. Want hij heeft nu een locomotief aan die grote, sterke hein Otterspeer. Vlak voor hem. En nu die binnenbocht. Hou hem goed, Michel Mulder. Hou die binnenbocht goed. Hij moet inhouden. Oeh, missertje ook bij Michel Mulder. Maar hij blijft overeind, komt wel. Iets in de buitenbaan uit. Terug nu naar de binnenbaan. Michel Mulder gaat de rit winnen, natuurlijk. Van Otterspeer. Maar wat wordt de tijd? Dat wordt 34,75. Ja, dat is toch een tegenvallende tijd. en 34,81 voor Hein Otterspeer. Mulder wordt 16 op de 500 meter, maar behoudt wel de leiding in het algemeen klassement. Dat wel, dat wel, dat wel. Maar toch, maar toch. Die tweede binnenbocht, dat ging maar net goed. Het belangrijkste is wel dat Michel Mulder de leider blijft in het algemeen klassement na drie afstanden. En straks. Op de 1000 meter een voorsprong heeft van 1300ste van een seconde op Pekka Koskala. Jamie Gregg staat op de derde plaats in het algemeen klassement. 3400ste achter op Michel Mulder. Dan Gilmore Jr. Ook uit Canada op de vierde plaats. Maar dat is een 500 meter specialist. Die gaat tijd verliezen straks op de 1000 meter. Op de vierde plaats dus 7100ste voor achter Michel Mulder. En Hein Otterspeer, na nou die missen direct na de start, gezakt naar de vijfde plaats in het. Algemeen klassement. 73 honderdste achter Mulder. Hij staat 200ste achter Gilmour Jr. Nou, die moet hij wel voorbij komen. Maar of hij nog in de buurt gaat komen van het podium. Ja, in de buurt, maar of hij op het podium gaat komen. Dat zal moeilijk worden. Dan zal hij 39 honderdste van een seconde goed moeten maken op Jamie Greg. Michel Mulder reed een tegenvallende 500 meter. Het ging maar net goed in die tweede bocht. Maar leidt nog wel het algemeen klassement na drie afstanden. En het is een sprinttoernooi. Het gaat om het algemeen klassement Mulder 1. Koskala 2, Greg 3. Zo gaan we strakjes naar de slotafstand toe op dit WK-sprint bij de Mallen. Discussies. Say a little prayer for you, Aretha Franklin was dat natuurlijk. Tenor, Magnus Carlsen heeft zijn rol waargemaakt. En de 75e editie van het schaaktoernooi in Wijk en Zee gewonnen. En dus, in de studio, Hans Beum. Hans, goedenavond. Ja, goedavond. Fijn dat je er weer bent. Uh, was het een soevereine zegen van de beste schaker ter ja. wereld? Ja. ja, voluit. Voluit. Hij het Heerlijk, uh, ja, het was, de, was geen moment in gevaar in geen enkele partij... Hey, uh, de andere spelers, had je het gevoel, die speelden om de tweede plaats. Al tamelijk snel, al vanaf een rond of 4-5. Dus ja, het is uh, zoals hij heerst. Uh, niet alleen per partij, maar ook in het overal, het hele toernooi. Zoals die mm, mensen over, overklast vanuit gelijke stellingen. Ja, hij geeft allemaal staaltjes van kunnen. Hij heeft ook de hoogste Elo-rating, historische hoogste Elo-rating. Hij heeft ook een. Recorgen even van Kaspar of 10 uit 13. is nog een fenomenale score. Ja, in, in is dat nog wel leuk eigenlijk? Als je het zo uh, verpletterend wint? Nou, ik, wat, wat mij leuk lijkt, is dat hij nou een keer wereldkampioen gaat worden. Ja. Dus dat is eigenlijk dan de laatste stap die hij kan maken. En dan ben ik benieuwd wat er dan daarna gebeurt. Maar hij heeft nog steeds eigenlijk één, ja, één podium te gaan. Uh, je kunt wel zeggen: ik ben de, de hoogste genoteerde. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan de wereldkampioen. Een wereldkampioen heeft toch een soort aureool Is ook een voorbeeld voor, voor. Ook voor een stijl van schaken. Ja. Je moet niet vergeten dat in de tijd van Fische, of in de tijd van Karpov of in de tijd van Kasparov werd er anders geschaakt. Dan heerst er ook een, een andere. Hij moet een nieuw niveau zetten. Nieuw... Ja, ja dat, dat, daar zitten we eigenlijk allemaal op te wachten. Want, uh, want uh, Anand, de wereldkampioen, ja. die werd nu maar derde. Is nu niet de wereldkampioen en, eigenlijk? Nou ja, het is, het is wel de wereldkampioen. Want het is namelijk de titel. Hij verdedigt zijn titel, maar dat is niet voldoende. Hij wint geen toernooien. Hij wordt dan nu derde. Op de tweede plaats kwam Aronian. Hij overigens de nummer twee ook van de wereld. Wat dat betreft is hij nummer één en nummer twee. <laughs> zijn keurgenijk is geëindigd, zoals het ja. hoort. Maar ja, Anand verloor ook in de laatste ronde van de Chinees... Ja, dat zijn allemaal dingen dat zou een, een, een echt... Nee, was het voor het toernooi nog wel leuk... dat, dat hij dan zo iedereen wegspeelt, die Carlsen? Ja, of kan je daarvan een... genieten? Want het is gewoon nee, het ja, mooiste je schakel kan... wat er is op dit ja, moment. Ja, maar als je nou een of andere sport neemt... en dan de kampioen wint... is dat, toch, dat is toch mooi. En daar geniet je toch van. Of het nou tennis is of een andere sport. Dat is toch mooi. Dat, dat, dat, hij, hij voldoet aan de verwachtingen. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat, dat heeft ook zijn charme. Ja. Maar goed, het is voor de tiende keer op een rij dat hij hem deelneemt hè, in Wijkenzee. Ja. Uh, in 2010 won hij. Daarna derde, de vorige tweede. Uh, wat is. Uh, kan je zijn spel vergelijken met die vorige edities? Nou ja, hij wordt alsmaar. Ik heb zo'n gevoel dat hij alsmaar minder. Uh, met openingsvoorbereiding bezig is. Ik heb zoveel die. dat hij maar meer op gevoel gaat spelen. En daar heb ik nog meer bewondering voor. in, deze, in dit computertijdperk. Ja. Dus, dus, nou ja, al met hij al. Hij is dus echt compleet geworden. Hij is completer. Hij is completer en. Uh, ja, heel mooi. Nou ja, goed, wat betreft de Nederlanders bijvoorbeeld ja, dan. Ja, de Giri deden, Van Welen? Ja, de deden vier mee. En Giri en Van die eindigen dan op zes punten. Net, net onder de 50%. Ik denk dat ze. nou ja. Je wil dat, altijd dat ze 50% halen, hè? Heb ik je al ja, je wilt, is wel een soort van... ja, het is een, een beetje gemiddelde ja. dan doe je het niet slecht en niet goed. En ja, net daaronder, dat, dat, dat hangt. Van Weli heeft overigens vier partijen gewonnen, hij heeft ook meer verloren daar niet van. Maar die heeft natuurlijk echt strijd geleverd en dat was af en toe ook wel vuurwerk op zijn bord. Giri bleef wat achter, ook qua stellingen, ook qua, qua winstwil, qua, ik weet niet, motivatie. Hij blijft wat achter in de verwachtingen. Uh, kan honderden redenen hebben, dat zien we nog wel. Uh, en dan... Vriendinnetje, he, zei je. Ja, oké. Laten we het op een vriendinnetje houden. <laughs> de kant. En dan helemaal één naar onderste werd uh, Erwin Lamy. Nou, niet, dat, dat is natuurlijk niet goed. En Sokolov, die zakte helemaal door het ijs uh, in Wijk aan Zee. Die haalde slechts drie punten. en Dat is hem niet waardig. Dus dat... Zijn er aanwijsbare redenen voor? Ja, maar dat mag je als, als, als sporter... Mag je niet klagen? Dat is dat is uh, dat dat doet dat doet oh, afbreuk. Ja, dat doet afbreuk aan de tegenstander en dat ook al heb je wat van het zij privé of een kapotte knie of hoofdpijn of weet ik van wat je hebt of een ziekte. Dan moet je dat is een onderdeel van van je prestatie. Dat de, een werknemer die kan ook die moet ook gewoon werken. Dus je, ja dat hoort erbij. Dan moet je de uitnodiging niet uh, accepteren en als je meedoet. Ja. Dan, goed, moet ja, ook iemand he, laatste worden, Hans. Nou, precies. Nou, dat heeft hij dan netjes <laughs> gedaan. En met verf, hè, want hij is uh, ongedeeld laatste geworden, Ivan Sokolov. En ik denk dat hij even achter de oren gaat krabben. Ja, uh, dan de B-groep. Daar greep Jan Smeets dit weekend net naast de winst. Ja, jammer, jammer. Hij zat heel dichtbij. Hij eindigde maar een half puntje onder de gedeelde nummers 1. Naaidietz en Rapport. Overigens, die Rapport gaan we meer van horen. Een mannetje van 16 jaar. En die wint dan zomaar ja. eventjes uh, die, die, die B-groep. Maar Jan Smeets, heel goed gedaan. M misschien hier en daar een halfje laten liggen... maar dan had hij zelfs nog eerste kunnen worden... maar een prachtige prestatie van hem. En dan de tweede Nederlander in die groep is toch Jan Timman... Met zeven punten. Dus uh, absoluut niet slecht. En hij heeft beter uh, gepresteerd dan uh, de papieren verwachting. Af en toe heeft hij ook echt heel mooi doorvrocht en diepzinnig schaak laten zien. Maar helaas af en toe ook blunders in uh, zeer mooie stellingen. Soms, soms ook hele slechte partijen tussendoor ineens. Dus wisselvallig. Maar af en toe kwam ook weer die oude. Uh, het oude, de oude briljantie. Altijd de oude genie weer bril, ja. bovendrijven. En dat vond het publiek ook uh, erg leuk. Dat kon je merken. Dus uh, Jan is nog steeds uh, een van de grootste ambassadeurs uh, van het Nederlandse Schaak. En, uh, ja. Ja, de 75ste editie was het natuurlijk een, een prachtig jubileum. Uh, was het ook zo echt genieten weer in Wijk en de afgelopen weken? Ja, denk ook. En met angst en beven natuurlijk. Want iedereen uh, weet dat we in een crisis zitten. En die crisis slaat ook toe in die staalindustrie. En dan heb je ook nog eens een keer dat, dat, dat tegenwoordig het beleid wordt bepaald vanuit India. Dus uh, je houdt ook een beetje je hart vast. Maar gelukkig is dus voor het volgende jaar uh, de 76e editie uh, verzekerd. Dus die is gegarandeerd. Niets, niet daarna, maar in ieder geval volgend jaar wel. En nou ja, zowel publiek als spelers, als uh, ja, Jan en Alleman... Uh, kijken met, uh, met, uh, nou ja, weer met, met gretige ogen uit naar volgend jaar. En dan zit jij hier ook gewoon weer, toch Hans? Bij leven en welzijn. Daar ga ik vanuit. Dankjewel voor de afgelopen tijd. Het volgen van uh, het Tata Steel uh, schaaktoernooi in Wijk Azee. Dan gaan we naar Bobstreeën. Want de Duitsers hebben er weer een, Een wereldkampioen, Bobstreeën. Francesco Friedrich stapte in de voetsporen... van de legendarische voorgangers als André Lange... En dat is verrassend, want Friedrich is pas 22 jaar. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. In een typisch Zwitser sfeertje maken de Duitsers er bij de start al een feestje van. Deze mevrouw hier heeft zelfs een enorme bel meegenomen. Het is eigenlijk een grote klokke die men zelf schip had benutzt. Maar we hebben ze onfunctioneerd voor de winter voor de Bob. En dat natuurlijk allemaal om de Duitse atleten aan te moedigen. En één in het bijzonder, Francesco Friedrich, 22 jaar, leider in het tussenklassement en de verrassing van dit WK. Dat is een nu verrassing een grote verrassing is dat voor ons. Het is einfach schön. Hij kan wat. Toll, we vinden dat ganz grootartig. Hij kan wat. Zo, so hij kan goed wat Even informeren bij de collega van de ARD, die Friedrich. Wat is dat voor een jongen? Bisserdem Groosner, volgen in die winde je hadde dat hij junioren werden met Gino Gerhadi samen als Anshiba. Voormalig junioren wereldkampioen. En de intentie was aanvankelijk om hem ook met een junioren remmer aan de start te laten verschijnen. Maar de Duitse coach had gedacht: nee, ik stuur een ervaren remmer met hem mee, een man die heel goed uit de testen is gekomen. Besser gesagt, die trainer des deutschen teams hebben erklärt... ...die werten van de laktatmessung, van de leistungsfähigkeit... ...van de sprintfähigkeit zijn besser bij Janis Becker. En dat betaalt zich uit. Friedrich dus eerste na één racedag. En een bijzonder verhaal lijkt in aantocht. Want zo jong al wereldkampioen worden, dat is vrij uniek. Nou, dat is bijzonder. Er wäre de jüngste zweierpop aller allerzeiten. We kijken naar hun nummer drie, waar Friedrich het opnieuw goed doet... En de vierde run in kan gaan met ruim drie tiende voorsprong op de nummer twee. Heftie. Peter van Wees kennen we als voormalig skeletonner, maar is hier als lid van de atletencommissie. Weet dus ook veel van de bobsleeën. Ja, toch weer een nieuwe Duitse sterren. Wat is dat met de Duitse bobsleeën? Dat het toch steeds weer dat nieuwe talent oplevert? Ja, het programma is enorm groot. Er wordt heel veel gestart bij rodelen. En dat vloeit allemaal door naar bobslee en skeleton. En die mensen hebben de ervaringsjaren. Ze hebben een enorm goed begeleidingsteam, een goed materiaalprogramma. Dus alle stukjes van de puzzel die komen bij elkaar. Want uh, hoe moet je dat voorstellen? Ze beginnen met rodelen echt al op jonge leeftijd? Ja, uh, bij rodelen is het school. Rodelen begint al bij 4, 5 jaar. Ja. En dat zijn maar kleine stukjes van de baan. Maar de mensen die potentie hebben worden opgenomen in regionale teams, in landenteams. En dat, dat, ja, dat is enorm. Welk team Friedrich. Bij de start ook aanwezig de familie van Francesco Friedrich. Ja, we moeten hem maar zeggen dat hij... Hij heeft zich bij de älteren een beetje entschuldigt, wenn er zo so snel fährt. Ja, het ziet er dus naar uit dat hij als jongeling wereldkampioen gaat worden. Zal hij wel beroemd worden in Duitsland? Kennen doen ze ihn. Ik glaube, ihm liegt dat niet zo. So, denn er is zo'n so ein einfacher, normaler Typ. Ah, dat doet hem niet zo veel, deze Friedrich. En uh, dat maakt ihn ja gerade zo so toll. En misschien is dat ook wel zijn talent. Hè? Die trainer er is een fahrerisch talent. Ja, zegt de ARD-collega. Uitstekende piloot is het. Hij weet heel goed de bochten aan te snijden, maar voornaamste ook? Zijn psychische verfassing, een ganz roeige, ausgeglichener type der niet zo leicht nerveus werd. Hij is cool, hij laat zich niet gek maken. En dat is al op jonge leeftijd. De ontknoping. Het wordt een strijd tussen Hefti en Friedrich, maar Friedrich, de laatste die mag starten, laat ons snel merken dat hij de allerbeste is. De snelste start en de voorsprong die geeft hij niet meer uit handen. Dus het juichen van de Duitse supporters bij de finish. Maar Edwin van Kalker, wat vind jij ervan, van die jongen? Uh, nou, een jonge man, maar die het al een aantal jaren heel goed doet in de, in de Europa Cup. En bij die Duitsers is het zo, je moet heel goed zijn, wil jij in de wereldbeker starten. En dan moet je gewoon de beste jongens van de wereld kunnen verslaan. En dat, uh, dat doen zij nu. En uh, ja, ze hebben gewoon een topstart. En dat doen ze het goed. Uh, ja, goed, wat die Duitsers verder hier allemaal doen, uh, dat weet ik niet precies. Ja, dat, ja want hoe zit dat? Nou, ja, die Duitsers hebben al wel wat geruchten dat zij uh, op het randje zitten van het toelaatbare. En uh, wat voor op zich? Een gegeven op glad ijs. <laughs> ja. Maar moet je dan aan doping denken? Of? Nee, nee, dat absoluut niet. Ja. Nee, maar goed in het materiaal. Je kunt genoeg dingen doen en, uh, Het materiaal zou kunnen. Hé, hey, dat is een opmerkelijk verhaal. Dus komen we terecht bij de sportief directeur van de internationale bobsleebond. Wat was er nou precies aan de hand? The protest came from the coaches. And... en... Yeah? Er is een protest geweest van een aantal coaches uit verschillende landen. Against the material. Het gaat dan niet om het materiaal van de bobslee zelf, nee. Het gaat om het materiaal dat de atleten droegen. Uh, not allowed uh, material, under runners or whatever. They can't say exactly what was wrong. Maar wat er nou precies mee mis was, dat kon niemand zeggen. So we checked everything what we can check. En dit was, was uh, correct. De internationale bond heeft onderzoek gedaan, maar niets onreglementairs kunnen constateren. Maybe they have a little bit better to then will be also the result better in the end. En daarmee is de kous af voor de internationale bond en is Friedrich dus officieel wereldkampioen. En zo wordt het de stop, een Duits feestje, in Zwitserse sferen. En din deze was dat vanuit Zankt Moritz. Hij kan onderweg naar huis. Gaan we weer even naar het WK-spint. Michel Mulder gaat nog altijd een leiding op de WK daar in Lake City. Maar de 500 meter ging zojuist niet heel erg goed. En dus uh, sprak Jeroen Steektenburg met hem. Michel Mulder. Ja, De grootste winst is dat je daar na deze race nog eerste staat. Wat ging er mis? Uh, de laatste bocht kwam ik iets te snel op de blokken. Ik hem niet goed aan. Wat uh, gisteren heel goed ging, Ik vandaag iets minder. Ik had graag de laatste bocht door. en uh, ja, Iets te kort ging het er vooraf even over dat je vorige keer tegen Heijn ook niet zo'n lekkere race had. Reden jullie toch weer een beetje tegen elkaar? Nee, volgens mij viel het wel mee. Die val start was wel een beetje jammer. Toch even lastig dan om weer voor de tweede keer naar de start te gaan. Het is al spannend zat dacht ik. Dan moeten we nog een keer. Maar uh, ja, ik, ik had een klein missie met uitkomen van de eerste buitenbocht. En toen kon ik er wel weer naar Heijn toe rijden. Alleen de laatste bocht uh, wou ik te graag en dan ging naar blokken. Dus daar ging je aan Heijn, lag gewoon naar mezelf. Ik had jou hier iets meer teleurgesteld verwacht. Want ja, je lacht nog, je ziet het nog wel zitten volgens mij. Ja, ik moet gewoon een goede duizend rijden en dan kijk wel waar ik uiteindelijk sta. Ik ga nu niet uh, bij de pakken neerzetten, want ik moet nog een afstand. En, uh, als je eerste staat, dan heb je altijd kans nog. Dus uh, sterker nog, dan sta je nog in de leid, aan de leiding ik ga gewoon mijn best doen. En dan uh, kijken we straks wat het waard is geweest. Had je er meer van verwacht van die 500? Of heb je nu het gevoel, ik ben erin blijven hangen? Ah, ik had liever een uh, gaatje geslagen. Dat dus, uh, betekent dat ik een goede duizend moet rijden en dat ga ik proberen. Een beetje spanning? Niet te doen. <laughs> ja, zou ik eerlijk zeggen. Het is, echt, uh, dat is vandaag een van mijn moeilijkste dagen uit de carrière wat spanning betreft. en uh, Ik ben blij dat ik nu even gereden heb. Ik weet hoe het ijs voelt en ik ga straks uh, volle bak op de duizend. Maak er dan ook maar een van de mooiste dagen uit je carrière van? Ik ga mijn best doen. Michel Mulder, hij is in ieder geval nog niet teleurgesteld. Dat geldt niet voor Stefan Groothuis, die is zeker niet dezelfde als vorig jaar, toen hij natuurlijk wereldkampioen werd. Ook hij leverde geen goede 500 meter af zojuist en is dus wel teleurgesteld. Stefan Groothuis. Ja, wat ging er allemaal mis? Ja, uh, er zat, zat gewoon te weinig achter. Het was niet eens dat er echt iets een gruwelijk misging ergens. Maar uh, ja, ik moet gewoon concluderen dat ik gewoon nog niet goed genoeg ben. En uh, zo simpel is het eigenlijk. En, uh, daar uh, heb ik goed te pesten over in, maar dat is wel de conclusie die ik moet trekken. Heb je dan op dag één nog alles eruit kunnen persen en is het dan nu toch ja, te weinig in je lichaam? Nee, weet ik niet. Het, het is niet fysiek. Het, het, is niet, het is niet zo dat ik gevoel dat ik te weinig kracht ben of dat ik me niet meer gezond voel. Uh, maar wat verschil zijn groot zijn dan tussen dag 1 en dag 2. Ja, ik bouw nu de bochten heel anders doen, Gisteren gisteren die bocht ging echt ook heel slecht. En nu uh, wou ik gewoon meer... Ja, mijn grip pakken zeg maar in de bochten en het, het ritme was gewoon veel te traag achteraf. Maar gisteren liep ik alles naar achteren te harken. Maar toen was het was gewoon dom rammen zeg maar. Alleen die binnenbocht kom je dan niet door. Uh, en ik denk dat nou, dit moet ik gewoon nu goed doen. En als je het goed bent dan combineer je dat, weet je Dan hak je hem door en dan hou je ze strak opzij. Maar dat, dat, dat lukte me nu gewoon niet. Dus het ritme was gewoon te traag en dan, uh, ja, dan verlies je gewoon zoveel snelheid. Uh, dan ga je gewoon veel te langzame bochten. Nou. Heb je te weinig tijd en te weinig races gehad om dat uit te proberen? Dat, dat je dat hier moet proberen te veranderen? Ja, nou, ik denk, ja, ik denk wel uiteindelijk. dat uh, Het ging echt serieus veel beter lopen deze week. Technisch, uh, dingen gingen gewoon veel beter. Uh, maar ja, uh, ik zit er net tegenaan. Weet je, dat begint te lopen. Uh, maar ja, daar wil je eigenlijk wel liever een paar weken eerder uh, mee beginnen. En het uh, is gewoon uh, te kort dag geweest dan. Maar ja, uh, yeah, conclusie, uh, ik ben nu gewoon niet goed genoeg. En uh, die gasten rijden gewoon heel goed. Ja, en hoe pijnlijk is dan de conclusie dat, ja, dat je je titel kwijt bent? Ja, dat is uh, ja, shit. Nou, dat zal ik even netjes zeggen. Maar uh, ja, je moet ook gewoon goed genoeg zijn. Je moet het gewoon doen. En uh, ja, dat doe ik niet. Nou ja, daarna nou nog een goede duizend volgen? Nou ja, ik ga in ieder geval zo goed, uh, zo goed mogelijk duizend meter rijden. Ik wil in ieder geval harder rijden als gisteren. Uh, ik verwacht niet dat ik bij een wereldrecord ga rijden. Maar uh, als ik, in ieder geval, uh, ik wil in ieder geval uh, proberen ergens in 1-7 laag te rijden. Maar of dat erin zit, dat, uh, dat zullen we straks zien. Stefan Groothuis, hij staat inmiddels zeventiende in het algemeen klassement. Na drie afstanden... De... Um, Zometeen gaat het verder natuurlijk, het WK-spint daar in uh, Salt Lake City. In het uh, Oog op Borgen ontknoping bij de vrouwen en de ontknoping bij de mannen. Natuurlijk bij de mannen van de echte Janne. Nog een uh, bericht, zelfs de Marceline Bos de Koning heeft een punt gezet... achter haar topsportcarrière. Bos de Koning werd samen met Lopke Berghout drie keer wereldkampioen... in de 74-klasse en op de Olympische Spelen van 2008 veroverde duo Zilver... In Londen deed ze op de Spelen mee met uh, René Groeneveld en Annemieke Bes mee in die matchraceboot. Geen medaille uh, deze zomer voor uh, Bos de Koning. Ze stopt dus en richt zich nu op haar maatschappelijke loopbaan. Einde van uh, langs de langslijn. Nog niet het einde dus van de sport. Zometeen in het oog en in echte Jan en Meer schaatsen uit de Salt Lake City. Zo druk ik dus het uh, oog op morgen. Gepresteerd door John Janssen van Galen. Veel plezier daarmee en nog een heel fijne avond.